Welkom bij het e-ask Vraaguur van 8 maart. Ik zie dat er weer een man of 12 13 in zit. Tom zit erbij, Nancy zit erbij. Um, Tom heeft wat problemen met internet, hij is pas verhuisd, dus die heeft misschien nog niet alle goede kabels in alle goede gaten zitten of uh, anderszins. Ja, dat kan gebeuren. Maar zijn wasmachine doet het weer, dus dat is dan wel weer fijn. Eens even kijken, wat gaan we doen? Um, de iAsk e ask vragenuur Ik heb nog wat te vertellen over de Zizo. Voor de rest uh, heb ik wat lopen rondspeuren in de App Store. En uh, ik kwam heel veel apps over kopen, kopen, kopen kopen tegen. En de eerste is Voordeel. Dat is een app waar je mee kunt zoeken in bol.com. Wat toch inmiddels wel een geweldig grote winkel begint te worden. Zoeken en scannen is ook voor bol. Nou ja, welke is het beste en uh, wat heeft voor- en nadelen. Vier gaan we het hebben over de app Koopzondagen. Dat is gek genoeg een app die je ook nog moet betalen. Ook nog. Ik geloof dat die uh, 1,79 kost. Maar ik weet echt nooit wanneer ze zijn. Dus ik had zoiets van, ja, laat ik hem maar kopen. En er zijn ook uh, openingsavonden. Nee, die heet anders. Uh, zijn erbij. Uh, dat is ook wel makkelijk. Ko koopavonden bedoel ik, hè? Dan heb ik een app gevonden waar je kunt kijken en kopen in de mediamarkt. Nou, dat is ook wel grappig. En ook een heel uitgebreide winkel. En ik kwam de app Burger Connect tegen. En dat is de beroemde app waar je een foto kunt maken van iets wat je ziet. Of een melding kunt maken van iets wat je niet bevalt. En dat zou dan uh, soepel en street bij de gemeente moeten komen. En nog wat ieder te melden heeft. En de aftrap, of al hoe je het benoemen wil. En dan uh, zijn we alweer rond denk ik. Uh, Tom, ik heb een opname gestart. Nens wilde voor de veiligheid ook eentje starten. Want Tom wist nog niet zeker of hem dat ging lukken. Ik geef even de microfoon vrij. Voor iemand die nog iets ernstigs te melden heeft. Of anderszins, heel belangrijk. En even de vraag of Nens een opname wil starten. Mag ik even? Ik hoorde iemand heel zacht. Ik weet niet wie. Ik dacht al Ja, klopt. ben ik een beetje harder. Anders praat ik gewoon een beetje harder. Ik vond vanmorgen de app van de dag. De, de app... Ring-credible, ring, -credible. ring -credible. En het is een soort alternatief voor Skype en die is echt prima toegankelijk. Ik was gewoon helemaal verbaasd. En is het in zoverre een alternatief voor Skype? Kan hij met de Skype contacten overweg of moet die, heeft hij gewoon eigen contacten? Dus een, een naast Skype, zal ik maar zeggen. Uh, nou, volgens mij is het naast Skype. Uh, maar wat er vooral leuk aan is, hij kan ook gewoon heel makkelijk bellen naar, naar je gewone contacten zonder Skype. En vooral als je naar het buitenland belt, zitten tarieven heel goedkoop. Naar een gewoon mobiel en naar een gewoon netnummer. Nou, misschien dat je daar aan het eind van dit verhaal bij puntje 7 wat kan, uh, kan laten horen als je tijd er zin hebt. Ja, dat zal ik doen, maar ik weet niet of ik het kan laten. Ja, ik zal het proberen. Hartstikke mooi. Nens, heb jij een opname lopen? Of is Nens er niet meer in? Ja hoor, ik heb een opname lopen en ik wou inderdaad net vragen aan Alwien om het even te spellen, maar dat gebeurt dadelijk wel. Vast wel. Nog iemand anders die het heet van de naald heeft gevonden. Oké, okay, dan pak ik de mic en ga ik het kunstje doen vandaag. Zoals ik al zei, het is uh, veel koper apps of apps die met koper te maken hebben. En eerst krijg je de voordeel app. Thuis klopt. Daar zit een planning. Gelopend. Waar je dingen in bol.com wel of niet mee kunt kopen. Er zitten behoorlijk wat verschillen tussen de twee apps. Vandaar dat ik ze allebei gedaan heb. Zoek en scan en de voordeel app. En ik ga beginnen met het voordeel ding. kopen bij bol.com op een uh, internetsite, dat kan op zich wel, maar het is een vrij lastige site waar heel veel lijstjes, reviews en andere dingen op staan. En dan uh, geef ik eerlijk gezegd de voorkeur aan een app als er een goede app is. Het uh, betalen met zo'n app moet altijd wel via internet, via ideal, dus dan word je meestal doorgestuurd naar uh, Safari. En voor bepaalde delen van deze app word je ook doorgestuurd naar Safari. Maar dat doen ze allemaal vrij netjes. Dus we gaan eens even kijken. De voordeel app. Wat ik opvallend vind is als je ermee wil gaan werken en je wilt dat met een toetsenbord doen. Dat is een stuk lastiger dan met een uh, virtuele toetsenbord. En dat vind ik wel een beetje een nadeel van de voordeel app. Koptekst. Hij heeft voordeel koptekst. Nou, wat hebben we dan? Shoppingcard, Shopping lijkt me duidelijk. Faciliteit. Faciliteit. Nou, hij vindt nu al niet nodig om het woord te zoeken uit te spreken. Dat hoort hier te staan. Knop. Sluiten. Knop. Ik, ik zal hem even Knop. uit de kiezer gooien. Misschien dat hem dat tot... Voordeel. ...en liever prestaties brengt. 59 nieuwe onderdelen. Mail. 59 nieuwe onderdelen. Ja, voor even toch maar ik keer in dat ik, /03. dat ik veel mail heb. Voordeel. Nog een keer. In de herkansing. Voordeel. Knop. Zoeken. Zoeken. Streepjescodes kennen. Streepjescodes kennen, dat hebben heel veel van dat soort apps hebben dat. En het idee is dan dat je een product barcodes kent en dat hij hem dan voor je opzoekt bij bol.com. Dus dan kun je ook kijken wat de CD's van je vrienden gekost hebben als ze ze daar gekocht hebben. Boeken. Muziek. DVD. Nou, dit zijn een aantal categorieën. Uh, stel, ik pak DVD's. DVD. Deze app heeft geen tabbladen, dat is echt uh, wel uitzonderlijk. Het is gewoon één rij met, uh, met dingen: boeken. Muziek. DVD. DVD. Terugknop. DVD, shoppingkaart, knop. 91.352 producten. Hij zegt dat hij een heleboel DVDs voor mij heeft. Icon sort, knop. Icon filter, knop. Dan heb ik een icon sorteren en een icon filter. Philips Bonski van DVD verticaal wimindisk, 17 euro en En dan barst de. Icon shoppingkaart, knop. Icon action. ...knop, Trims Bonsky vol, blu-ray, verticale lijn 1 disk, maak shopping-cut, Aken een in of 6 om 2, DVD verticale lijn 5 is. Nou ja. 32 euro en cent. Ik hoop niet dat hij zo uh, echt serieus 91.000 DVD's op het rijtje heeft staan, dat zal wel niet. Er zal wel een van de more-knop steeds onderaan het scherm zitten. Die wou ik niet afwachten, ik wou kijken of ik wat kon filteren. 91.003, Trims Bonsky, maak een soort, shopping-cut. Knop even kijken, nou, wat kunnen we hier filteren? Akenfilter, knop. resultaten, context, categorieën, filters, categorieën. Hier kan ik op categorie en nog een keer op filters, op filters filteren. Nou, ik geef eerst naar categorie. categorieën, film en tv, muziek. Nou, ik ga maar eens op muziek filteren. Muziek, live, muziek, context, tekst, op Lesbische rabbels, 2000, aken, knop, maak een input. 25.900 polyet. Heb er nog 25.000 over? Ik ga... Aken, soort. Knop, nog een maken, keer. Filter, een soort, knop, aken, filter. Filteren. Vervengel, kantegel, filters. Categorieën. Kategorieën. Kategor kategor op ...speelfilms... ...pop en rock... ...pop en rock. rock... ...muziek... ...terugknop... ...pop en rock... ...shoppingcut... ...18.178... ...dus op die manier kun je je um, lijst wat inperken... ...dat zijn er nog steeds heel erg veel... ...shoppingcut... ...knop... ...pop en rock... context, ...muziek... ...terugknop... ...even kijken... Of... ...18.000... soort... ...laar ...knop... ...als ik... Kijken naar de andere filters. Verschijningsjaar. Heb je dus nog een aantal dingen waarbij je uh, op kunt filteren. Nou eens kijken als ik op verschijningsjaar... verschijningsjaar zijn. terug, terug, verschijning 2013, 2012, te, te, te, te 2004, 2002 of eerder. na 2000. 2002 of eerder. 2002 of eerder. 2002 of eerder. Pop up terugknop. 2002, shopping cut. 1826 producten. Heeft u nog 1826? Maar op deze manier kun je dus gewoon lijsten filteren. ...tot uh, ja, misschien wel in het oneindige. Ik ga pop, terug naar... Terug, ...pop en rock. Terug, terug, knop. Terug, terug, knop. Voordeel, dus je bouwt steeds een scherm op een scherm op een scherm op een scherm... ...wat je gewoon terug, terug, terug terug kunt gaan... ...en dan eventueel middenin... ...dat verhaal toch nog weer een nieuwe keuze kunt maken. Zoeken... zoeken. Geselecteerd. Zoeken. Nou, dat zou ik graag met een toetsenbord doen, maar dat gaat dus niet. En ik wil zoeken naar bijvoorbeeld de recordings. Top, de letter letter Kijken wat je nu allemaal gevonden heeft. Ik ga rustig met één dingen van boven naar beneden. Voordeel, kop tekstveld, beweegbaar, recording. Dat is mooi. Daar kan ik de lijst mee dicht doen. Recordings. Recordings DVD. Recording studio. Recording. Recording de Beatles. Recording en producing audio. Ze heeft een aantal dingen met recording gevonden. Nou, laten we die van DVD maar eens pakken. Recording studio. Recordings DVDD. Zoeken. Terug. Terugknop. Zoeken. Shoppingkart. Twee producten. Maak een soort. Knop. Maak een filter. De wereld draait door Recordings. Volume 2. Artists, CD. Album. Verticale lijn. 2 discs. 17,99 euro. Maak een Cut. Knop. Maak een action. Knop. De wereld draait door Recordings. Varieusartists. Nou, nu heeft hij dus echt gewoon een aantal dingen gevonden, dat zijn in dit geval twee. Hij heeft per uh, item wat hij gevonden heeft, kan ik dat item dubbeltikken. Dan krijg ik geloof ik nog een uitgebreidere omschrijving: Shopping Cat, item knop, de recordings, knop, failliets CD, album, verticale lijn, twee discs. Adviesprijs: 24,99 euro. Bol. Welkom, kers. 29,99 euro. Je bespaart 12%. Nou, dat vinden ze nu ook altijd heel belangrijk. Hoeveel je bij bol.com dan wel niet bespaart. In winkelwagen zien. Vandaag 27. Je hebt het. Je bestelt. morgen in huis. En wat ze beloven is dat als ik hem voor half elf vanavond bestel, dat ik hem morgen in huis heb. Nou, dat vind ik ook wel vrolijk klinken altijd. Of dat ik hem dan morgen in huis heb, sorry. En, um, ik heb een knop winkelwagentje. Waarbij ik. 15 uur 7 zoek, knop. Van artist. Oh. Op 21 euro en je bespaart 12 in winkelwagentje. Vandaag voor 22, knop. Knop. Op 30 20 september 2010 vond de eerste WWD-recordings plaats. En een stukje. En en Omschrijving krijg je van het ding. Nou, ik stop die in mijn winkelwagen. Vandaag voor. In winkelwagentje. 20. Je bespaart 12 kop. Een winkelwagentje. Knop. Sluiten. Knop. Sluiten. Knop. Dan kom ik op het beveiligde de beveiligde omgeving van bol.com. De beveiligde omgeving van bol.com. Bol.com. Kopniveau 2. Voor voordeel. Bestellen. Koppeling. Winkelwagentje. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. je JPG. Afbeelding. Dat is een prachtplaatje waar ze geen alt-tekst aan geven. 21,99 euro. De wereld draait door recordings. Vandaag voor 22. Aantal. 1. E. Onderstreeping. Plus. Koppeling. Daar kan ik waarschijnlijk meer van maken. Verwijder. Koppeling. Totaal artikelen. 1. E. Haakjes sluiten. 21 euro en 1. Indicatie verzendkosten. 0 euro. Totaal. 21 in bestellen. Koppeling. Privacy policy. Verticale lijn. Algemene voorwaarden. Nou, dan zal dat wel klaar zijn als ik die wil bestellen. 21 euro in bestellen. de bestellen. Koppeling. Dubbeltikken. Bestellen. Knop. Sluiten. Voor voordeel. Terug. Koppeling. login met uw bol. Comicpoint. E-mailadres. Tekstveld. Wachtwoord. Beveiligd. login, Knop. Groter dan wachtwoord vergeten. Heeft u nog geen bol. Comaccount. U kunt met uw kompje. Bol.com. koppen. Gaan om daar een account aan te maken. Privacy policy. Verticale lijn. En als je hierin zou loggen dan kun je betalen. Uh, moet je je adresgegevens uiteraard invullen. Anders kunnen zij hem niet afleveren. En. Um, je kunt hier ook via iDeal betalen. En. Bij deze app doen ze dat geloof ik niet, maar bij de andere app kun je ook een Accept Giro laten sturen. Nou, Dit was een verhaaltje over de voordeel app. Ik uh, vind het een mooie manier van bestellen. En ik vind het overzichtelijker dan uh, de site van bol.com. Zijn er vragen? Ik geef de mic vrij. Nou, vragen niet zozeer. Ik ben wel een, uh, een regelmatige gebruiker van bol.com, dus ik vind het wel interessant dat dit er is. Ik heb wel eens begrepen dat uh, betalen met Ideal via ios apparaten niet gaat, maar kan zijn dat ik me daar niet vergis? Uh, het gaat niet via de bankieren app, dus je komt echt op de Ideal site, op de mobiele versie daarvan. Ehm... Um... Die is redelijk goed te doen. Je krijgt daar een bank die je moet kiezen. Dat is zo'n uh, venstermenu-knop. Dus die tik je dubbel. Dan krijg je een lijstje van banken waar je met snel op uh, hoog, laag of op en neer vegen de bank kunt kiezen die je wil hebben. Dan veeg je één keer naar links. Dan krijg je de gereedknop. knop Dan heb je over het algemeen een verdere knop. Dan word je gebracht naar de site van de bank waarmee je wil betalen. Kom je op de mobiele ideal site, ik betaal meestal met ING, dus die ken ik het beste. Kom ik op de mobiele, mobiel, mobiele ideal site, blijven moeilijke woorden. Van de ING terecht, uh, daar moet ik inloggen met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Dan krijg ik een overzicht van wat ik moet gaan betalen aan wie. Uh, dan zeg ik verder, dan krijg ik nog een keer een stukje overzicht, geloof ik. En nog een keer verder, dan krijg ik de tandcode. Nou, Die krijg ik per sms toegestuurd, dus die wordt keurig voorgelezen. Die vul ik in en dan heb ik betaald. Klik op voltooien en dan kan ik terug. Dus je kunt eigenlijk best op een IOS apparaat uh, Ideal betalen. Maar je kunt niet via de uh, ING app Ideal betalen. Dat snap ik inderdaad, dat dat niet gaat. Nee, ik heb er geen ervaring mee. Uh, ik, ik doe het inderdaad nog altijd op de ouderwetse pc manier. Maar je hebt gelijk, die Bolcom-site die wordt, nou je kunt zeggen, met het half jaar ingewikkelder en onoverzichtelijker. Dus wat dat betreft is dit een aardig alternatief. Ik ga het proberen. Nou, hartstikke mooi. Dan is dat een bruggetje wat mij... Nee, zijn er nog meer vragen over deze site? Dan krijgen we de volgende app en dat is Zoek en Scan. En die vind ik eigenlijk minimaal net zo mooi als deze app. Zoek Scan. Zoek, scan. zoek en scan. Als ik daar kijk, dan, dan hebben zij een homeknop. context, filter, knop, zoek in alle artikelen, zoekveld, legelijst, legelijst, actueel, context, meest bekeken in deze recent gescande codes. Dag en week aanbiedingen. Faciliteit. Zoek. Top 1 van 5. Dus je krijgt er al iets meer informatie als wat je bij de andere app kreeg. Je krijgt ook de dag en week aanbiedingen. En het meest gezocht in deze app. En de meest gescande codes. Daar ga ik zo even naar kijken. Nu eerst even de tabbladen. Ik heb een zoektabblad. Top. Een scantabblad. Dat is weer een barcodes te scannen. Dat is al hier. Daar kun je bij, met de behulp van categorieën zoeken. Een favoriete, daar kun je dus je favoriete artikelen ja een soort bladwijzers naartoe zetten zodat je ze snel terug kunt vinden. En je hebt hier een accounttab en ook dat vind ik een voordeel. Je hoeft dus maar eenmalig je account in te brengen en je bent dan gewoon meteen ingelogd. Er staan dacht ik nog meer instellingen op dat accounttabblad. Koptekst. De kaart op www.bol.com inloggen op mobiel afrekenen. Bekijk bol.com winkelwagentje. Inloggen zorgt ervoor dat de bol.com winkelwagentje in de gelijk loopt met de bol.com winkelwagentje op je computer. Koptekst. Dus daar zeggen ze als je inlogt dan uh, lopen die twee winkelwagens gelijk. Koptekst. Berichtinstellingen. Meer apps van Over deze Zoek. top. Nou, hij heeft push-instellingen. Nenemers van dit manier. push instellingen Dat kan uiteraard grappig zijn. Dat is nu een leuke feature van een uh, van een iPhone. Push-instellingen. Bewaar. Knop. Push-bericht-dagaanbieding. Koptrext. Geselecteerd. Nooit. Dus of je wel of geen pushbericht wil hebben van de dagaanbieding. Alleen in het weekend. Elke dag. Tijd-push-bericht-dagaanbieding. Koptrext. Nooit. Nooit of acties, Toptekst. geselecteerd, Nee. Ja, maximaal één x per week. Zoek. 1 van 5. Dus je kunt daar wel wat dingen instellen over hoe en wanneer je wel of geen pushberichten wil hebben. Nou, dat vind ik ook altijd wel vriendelijk als uh, appbouwers of ontwerpers daar gewoon voor zorgen dat je niet uh, de hele week echt doodgegooid wordt met pushberichten, want dat is ook niet fijn. Bijvoorbeeld in Apple's Groupon die ik laatst gedaan heb, daar heb je dan nog wat last van. Die geeft echt iedere dag een aantal pushberichten. Dus die moet je echt heel erg hard zijn nek omdraaien, anders dan kom je om in de pushberichten. Ik ga terug. Annuleer, knop. Batterij 4 en knop. Nou, ik annuleer. annuleer Eerder meen ik dacht niet dat ik wat gewijzigd had, trance, maar je, je weet trist, me nooit. Trance, trance, trance, trance, trance, trance, trance. En... De ik ga terug naar het zoekentabblad. Zoek, top 1. Schip, tab 2 van kom, knop, alle artikelen, coptext, filter, knop, zoek in alle artikelen, zoekveld. Nou, ik ga hier ook naar recordings zoeken. Hier kan ik uh, wel een keyboard gebruiken, dus dat doe ik dan ook. Snel navigatie met, zoekveld, bewerkbaar, zoek in alle artikelen. Recordings. Zoekveld. Ik heb daar recordings ingetypt en enter gegeven. List de Actueel. Koptekst. Account. top, 5 van 5. De wereld draait Recordings. Volume 2. Vareensartists. A. Can Recordings. Johnny Cash. CD. De wereld draait Recordings, Recordings. Vareensartists. Essential Recordings. Mini Yamakaba. CD album, 2DS 2008, 14 ,99 euro 99 cent, 14 euro en 50 cent, vandaag voor 22, 30, u besteld, morgen in huis. Nou, ik pak weer zo'n Wereld Raum de... Recordings, Farims Artists, DWD Recordings, Recording, de, -recording, de Wereld en die kan recordings van die testing. Nou, laat ik de echter gewoon eens pakken. Het is 209 9 euro 9 cent, 13 euro 9 cent via Sound Delft op werkdagen voor 16.0 u besteld is volgende werkdag in huis. Dus Die leveren zij niet zelf, maar zij doen samen met uh, een aantal sites, waaronder Sound Delft en uh, Platenkopen.nl heet hij geloof ik. Ik tik deze dubbel. American Recordings, alle artikelen, terugknop. American Recordings, tek, knop. American Recordings, Zonicas, met nee, prijzen van andere aanbieders. Ik heb er ook prijzen van andere aanbieders. Ze vinden het leuk om uh, te laten zien dat zij de goedkoopste zijn. Ik weet niet hoe eerlijk dat gebeurt. Laat er eens vanuit gaan. Recordingslabel is lang een van de meest muzikaal meer van Zonicash. E-mail, knop, spoke Knop, knop, favoriet. Knop, delen. Knop. Samenvatting. CD. Album. Uitvoering. CD. Album. En die datum. 18 juni 2009. L. 088. Geselecteerd. Zoek. Top. 1 van 5. Dat is het verhaal wat je erover krijgt. Je kunt hem dus e-mailen en je kunt hem delen. Dat delen vinden zij waarschijnlijk meer op social media, denk ik. Ik kwam even kijken. En die is datum. Dacht ik dan. Wat verstaan zij onderdelen? Knop. Sms'je. Twitter. Knop. Annuleer. Knop. Oh, ze vinden Sms' en Twitter voldoende om dat te delen. Kan Alle artikelen. Terug, knop. Je hebt hier een taakknop. Rechtsbovenin zitten. Attentie. Voeg toe aan favorieten. Knop. Stuur door via e-mail. Knop. In bol. Wotcom. Winkelwagentje. Knop. Annuleer. Knop. Nou. Goeie maar in de winkelwagen. Laden. Weglating steken. Safari. Knop. Een voordeel van die andere app vond ik dat ik. Um, gereed, knop. Dat ze dat zelf openden en hier hebben ze het wel in Safari gedaan, maar hebben ze linksbovenin wel een greetknop knop zitten, zodat je het in feite makkelijk kunt sluiten. Winkelwagentje, Koptekst. Safari, knop. Beveilig de ontgeving van bol.com. Bol.com. Kop voorzoek en scan voor bol.com. Bestellen. Koppeling. winkelwagentje. 13,99 euro 9 cent American Recordings. Aantal. 1. Verwijder. Koppeling. Totaal artikelen. 1. Nou, dus is in feite in hetzelfde winkelwaagje wat ze bij die andere app gebruiken. Ik denk dat bol.com gewoon voor alle apps één beschermde omgeving heeft om dat uh, te gebruiken. Hier ga ik ter terug naar gereed. American Recordings. Alle artikelen, De alle, alle artikelen. American recordings. Poptekst. Alle, alle artikelen. Terugknop. Ik ga naar alle artikelen terugknop. Alle artikelen. Al knop, knop. Alle filter. Knop. Recordings. Zoekveld. Filter. Knop. Nou, wat hebben ze hier aan? Filterknop. Categorie. Terug. Te, categorie, Zoek. Knop. Geselecteerd. Alle artikelen, Nederlandse boeken. Nederlandse eBooks, Engelse boeken. Je kunt hier wat je bij de ander niet kunt. ...of wat lastiger kunt. Je kunt hier meerdere categorieën aanvinken. En nu staat alle categorieën aangevinkt. Ik vink nu aan... ...Nederlandse e-books. Nou, Nederlandse e-books. Nederlandse, Engelse boeken, Engelse e Spaanse boeken, Duitse boeken, Frans, Turks, muziek, DVD. DVD. Oh nee, sorry, muziek moet ik hebben. Hoppa. Nou, de rest geloof ik wel. Terug, terugknop. Muziek, knop. En op die manier kun je dus um, een aantal categorieën aanzetten waarbinnen je wil zoeken of waarbinnen je filter van toepassing moet zijn. Je hebt altijd een home knop, dat vind ik ook erg prettig. Als je die dubbeltikt dan kom je gewoon op het beginschermpje. En ben je weer in het zoekscherm waar nog steeds dat recordings ding staat. List tekst, lege lijst. tekst, knop, zoekveld. Ik maak jou even leeg. Wat komt meest bekeken in deze app? Nou, meest bekeken in deze app zou we nog even naar loeren. Knop, muziek, koptekst, filter, knop, zoek in muziek, zoekveld. Actueel, koptekst, meest bekeken in deze app. Recent verstandig bij Meest bekeken in. Gaan wij dat nou niet doen? Zoek in muziek. ...zoekveld, lege lijst. Of duur dat even voordat je de resultaten mij wil laten zien. Zoek in mijn lege lijst. Skip top, 2 van 5. Nou, misschien dat hij mijn eigen zoekresultaten bedoelt. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik had gedacht hier een lijst te krijgen van... Ik ga even terug knop muziek Koptekst. filter knop misschien dat ik die filter even terug moet zetten alle artikelen geselecteerd alle artikelen terug terugknop en volgens mij als text. ik alle artikelen selecteer hoop ik dat hij die andere uitzet ik zal even kijken voor de zekerheid Nederland Nederlandse boeken Engelse boeken Spaanse boeken Duitse Franse Turkse boeken ja dat lijkt wel uit terugknop alle artikelen knop, meest bekeken in deze. Meest bekeken in deze. Terug, terug, knop, meest bekeken in deze. Deel 3, Electronic Arts, slot 360 minimum leeftijd. 18 fanatieke kamers 2013, 9 mensen van veel strik 3 voor mensen schijnt. Zet, 9, en Boektop, de Ootlip, James Bonds, Kifal, Nike Plus, wat GPS, Wit-Switch, de Robit, Aluminum Expectator. En dan krijg je dus wat men. Allemaal het meest gezocht heeft met deze app. En er zijn ook aanbiedingen. Uiteraard. Alle artikelen filter. Zoek in alle artikelen. Leeg lijst. Leeg lijst. Actueel. Opminst bekeken in de recent gestanden bij Codes. Dat is geen week aanbiedingen. Dat is geen week Dat is gewoon een lijstje van aanbiedingen die je kunt krijgen. Alleen in het wil je postberichten ontvangen met daarin de bol? Tot kom, dag aanbieding. Alleen in het weekend. Nou, dan vraagt hij mij kuren of hij dat en wil. Dag. Alleen in het weekend. Alleen in het weekend. Potentie. Zoekkenske wil je postberichten sturen. Berichtgeving kan bestaan uit meldingen. Berichtgeving staan niet toe. Kno Oké. Okay. Knop. Oké, okay, doe maar. Zoek eens, dag en week aanbiedingen. Wereldspaas. Etrofador. Movie Mollebox. Duracel 5-uur oplader. Duracel. Zwart, 39 euro en 99 cent. 34 euro en 99 cent. Wekaanbieding geldt nog 3 dagen 8 uur 28 minuten. Nou, dat is al uh, grappig. Je kunt meteen zien hoe lang ze nog gelden. JVC EVRIO JV, GZV 515. JVC, zwart 10x optische zoom. 200x digitale zoom. 406 euro. 229 euro. Wekaanbieding geldt nog 3 dagen 8 uur 28 minuten. En je ziet bij sommige dingen het er behoorlijk korting op. En ik dacht ook als je deze dubbel tikte. JVC XLK 55 de microset met. Heb je idee? Terug. Terug. En ik ga hier vegen. We die knop. JVC. Er van andere aanbieders. Dat hebben ze overal bij artikelen. Vergelijk deze. Terug. Terugknop. Vergelijk deze. Terugtikken. Geselecteerd. Nieuw. Vier. Knop. In 0. Knop. Nieuw. 139 euro. Vandaag voor. 2, u besteld, morgen in huis. Het is trouwens wel een ander artikel wat ik nu even gepakt had, Nieuw want... 160 euro en 71 cent, 1 tot 2 werkdagen, 6 NL 3227 reviews. Nieuw 162 euro en 5 cent, 1 tot 2 werkdagen, stoort totaal 132 reviews. Dus ook de reviews krijg je erbij als je hier dubbel Denk ik wel dat ik die krijg? Weglatingsteken. Knop Ik ga naar rechts vegen Winkelwagentje Safari Beveiligde omgeving Bol Kopt Fortuit en scan up voor bol Bestellen Winkelwagen 1 e. 0 no, 0 no, no, no. 13 euro en 9 Amerikan recordings Aantal 1 e. Verwijden 162 euro en 5c JVC UX LP 55 Aantal 1 e. Verwijden Koptotaal artikelen 2 e. Haakjes sluiten 176,04c, indicatieverzend Ik krijg je hier geen totaal. Reviews. 176 bestellen. Twee nog niet. Terug naar zoek. privacy policy. Vet. Algemene nee. verkeer. Ga terug naar zijn scanpad voor bol.com. Koppeling. Ik ga terug naar de app. Tegelijk bij ze. Terug. terug knop. Verselecteerd. Top. E Eerste. Top. Vezer. Nieuw 171 euro en 95 cent in tot twee werkdagen vanaf die deal gespeeld in 578. Dus je hebt hier ook allerlei, uh... ja, misschien dat je dan die reviews op die site moet opzoeken. Dat is mij niet duidelijk. Dat is jammer. Ik dacht dat ik die hier achter wel zou krijgen. Terug, terug knop. Ik ga terug. Ik ga niet terug. terug Daar ga ik terug. Terug, terugknop. Nog een keer terug. Dan moet ik wel weer. Zoek in alle lege lijst, lege lijf, actueel, app, legelijst, legelijst actueel. Op de geselecteerd. Zoek, scan, tab, categorieën, tab. 3 van 5. Dus, kentap dat is dus om die barcodes te scannen. Geselecteerd. Categorieën, tab. 3 van 5. En hier kun je op categorieën zoeken: Favoriet oh. account, tab, categorieën, acties, muziek. Persoonlijk weet alles. iPhone categorie. iPhone accessoires. Nou, laten we eens bij iPhone accessoires gaan kijken. iPhone 4. Terugknop. iPhone accessoires. Kopter best verkocht per onderwerp. Kopterkst. Koffers iPhone 5. Alles voor je iPhone 4 en dan is dat dus... Koffers voor iPhone 5. Het is geweldig. Koffers iPhone 4 seconden. Koffers iPhone 4. Originele iPhone schermbescherming. Autoraders en houders, Hans Vriesen slash Cadet. Budgets iPhone. Get your Kom op. Skijken. Budgets iPhone 4 slash 4-se. fit Sports. band voor Apple iPhone 4 slash 4-se. Belpindia v voor capacitieve schermen. Gewoon Belpindia V-Fit Sports. Want Viswerpiefen laag. Wietings. 129 euro. Vandaag voor 22. 30, u bestelt Murgen Univers. Die 232 is niet de prijs. Dat is een weegschaal. Dat zag ik ook pas in deze app dat er een weegschaal is waar je die je met je iPhone kunt uitlezen. IPhone accessoires. Ik ga hier weer terug. De mobiele ML met alles voor je iPhone. Daar ga ik terug. Cantevo hier. Toptekst. Ga ik kantoe. Dat is een tabblad dus daar kan ik niet terug. Dat is uh, wat ik een beetje van de scan-app heb gezocht en scan. Ik vind hem um, eigenlijk iets mooier dan de voordeel-app. Ik vind het leuk dat je bij categorieën kunt zoeken. Dat vind ik allemaal iets soepeler verlopen dan bij die voordeel-app. Um, en dat je je inloggegevens. In kunt brengen bij je account tablet, vind ik een groot voordeel. Voor de rest ontloopt het elkaar niet zo heel erg veel. Uh, ik vind het een beetje onzinnig bij de voordeel app, overigens als je gewoon zegt van nou, ik wil CD's zien, dat je zegt van nou nah, je ik heb er 91.000. Wat ze, uh, hier denk ik bij die scan app iets beter doen, is dat op het moment dat je dus zegt ik wil voor iPhone, uh, ik wil voor iPhone dingen gaan. Dat hij niet zegt van ik heb uh, uh, 300.000 iPhone artikelen, maar dat hij daar dus nog een laag tussen legt. Zoals ik heb covers, ik heb gadgets, ik heb dat, ik heb dit, dus en zo. Dus een soort subcategorieën. Ik geef de microfoon vrij voor vragen en commentaar. Oh, je kunt hier trouwens ook met uh, Ideal betalen op dezelfde manier als met de Voordeel app. Oké, okay, dus in die zin ontlopen ze elkaar niet zo veel. Ik had in het begin het idee van deze app dat die ook voor andere winkels geschikt was. Maar dat blijkt toch niet het geval. Allebei bol.com. En die laatste ja, benadert toch meer het interface zoals dat ook op de website wordt getoond. En als je die een beetje kent, als je daar met enige regelmaat komt, dan sluit deze app misschien beter aan dan die voordeel zou ik me kunnen voorstellen. Ja deze app die houdt zich ook iets meer aan het interface concept wat gebruikelijk is voor, uh, voor iPhone met die tabbladen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat mensen iets meer aanspreekt. In elk geval wel, ik, uh, ik ga hem zeker aan. Uh, Dirk Rogier, hier, goedemiddag overigens. Uh, hoe heb jij, uh, of hoe heet de app exact? Want als je dus uh, zoekt in de App Store op zoek en scan, dan vind je hem dus niet. Toets je BOL in, eh, BOL, dan krijg je keurig netjes een lijstje onder elkaar waar die tussen staat. Ja, dat is vaak het probleem met het, uh, het vinden van apps. Dat je niet exact weet hoe ze heten. Uh, ik heb deze gevonden met winkelen, heb ik eerst gezocht, om een aantal winkelapps uh, bij de kop te krijgen. En toen zag ik een aantal bol.com apps. Maar ik zou hem gewoon met bol.bol.com gaan zoeken. Dan vind je hem uh, zeker wel. Ja, zo staat hij in ieder geval, uh, als je dit bol in doet, dan krijg je geloof 26 appjes onder elkaar en dan uh, staat hij er inderdaad tussen. Ik heb niet alle 26 apps bekeken overigens hoor. <laughs> dat is zo gods wat ik al schreef vanmiddag in de VOA-forum, die, die, die, die App Store is net een grabbelton, je stopt er wat in en er rolt altijd wel wat uit. Maar ik vind het wel een hele leuke grabbelton overigens, dat moet ik wel even ook melden. Nog andere vraag of opmerking over de... Twee Bol apps. Allemaal wel verschrikkelijk hebben van. Dat is wel een sortering. <laughs> ja, dat snap ik. Nou, wat ik het lastige vind bij um, de internetsite van Bol... ...is dat ik heel erg goed moet, moet bedenken hoe die site in elkaar zit. Dus als ik er uh, vijf maanden niet kom, dan moet ik weer opnieuw kijken van... ...god, hoe, hoe zat het ook alweer. En dat heb ik met zo'n appje gewoon niet. Ik vind dat gewoon uh, ja, uh, veel aansprekender. En ik krijg maar één lijstje onder elkaar en daar word ik altijd erg rustig van. Misschien is het ook wel gewoon rustiger in mijn hoofd met dit soort apps. <laughs> ja, dat zou inderdaad best eens kunnen. Maar je hebt gelijk, als je er een tijdje niet geweest bent, dan is er weer van alles veranderd. En uh, uh, nou, ik, ik, ik zoek er bijvoorbeeld wel eens uh, een, een heel specifiek uh, uh, cd met klassieke muziek. Uh, is de boel vastgelopen? Nee, ik kan nog uh, praten volgens mij. Of kan ik niet meer praten, Tom? Ja, en blijkbaar kan ik ook weer praten. Waarachtig. Maar Ruud die uh, werd afgekapt, geloof ik. Ik hoorde ook een afmelding van iemand die wegviel. Ik verstond hem niet, maar ik vermoed dat hij er gewoon uitgevallen is. Nee hoor, ik ben er nog, maar ik uh, zet er mezelf gewoon uit. Ik uh, denk anders ben ik steeds gehoord. Oké, okay. <lacht> dan zet ik mezelf maar weer aan, want de ben is er weer aan het woord. Nou, oké, okay, doe je voordeel met de apps, zou ik zeggen. En um, ja, ik vind, het, ik vind het geweldig. Ik word er altijd heel erg blij van. De koopzondagen-app. Um, het is voor koopzondagen en koopavonden. Ja, dat, ik weet nooit zo goed, moet je dat soort dingen kopen, ja of nee. Ik heb hem gekocht, zo van, nou, dan weet ik het voor de rest van uh, het leven... Het is een vrij simpele app en zo hoort het. Zo hoort het eigenlijk ook. 10 maart 2013. 17 maart 2013. Geselecteerd. Datum top 1 van 5. Gemeente Top 2 van 5. Ik heb daar een datum, een gemeente. In de buurt, top 3 van 5. In de buurt. Dat zijn ook altijd taps waar ik heel erg blij van word als die GPS dingen voor mij doet. Een koopavond. 5 van 5. En de overtap, nou, laten we even. Goed naar kijken 5 5. wat daar te beleven is. Overkopzondagen. Context. De standaard openingstijden van een kopzondag zijn van. 12 uur tot 17 uur. In, in grotere plaatsen zijn de winkels meestal vanaf. 11 uur geopend. Nou, dat Deze kopzondagen-applicatie is ontwikkeld door www.kopzondagen.net. Wanneer u op zondag wilt wikkelen om bijvoorbeeld een cadeau te kopen, is het wel zo handig om te weten waar dat kan. In deze kopzondag een applicatie staat vermeld waar en wanneer de winkels of hornbouwers geopend zijn in Nederland. Disclaimer: belangrijke mededelingen. Datum: top 1 van 5. Ik ga op datum kijken. Selecteerd. Datum: de gemeente. Top 2 oh. van 5, 10 maart 2013. De zondag op. Kopte 10 maart 2013. Nu klik ik dubbel. 10 maart 2013. Terug. Terugknop 10 maart 2013. Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland of Utrecht. Utrecht. Utrecht. 10 maart 2013. 10 maart 2000, topzondagen, Utrecht. Op, mij. Stel lage vissen, elke zondag de beperkte openstelling. VM, toerisme. Ben ik, stel al dit ben ik, elke zondag open van 16. Utrecht, stem in de stad, centrum. Van, geselecte, oh. Utrecht, stem in de stad, centrum. Vanaf 10 maart 2013 is iedere ondernemer in de Utrechtse binnenstad vrij om zijn winkel te openen op zondag. Een deel van de winkels kan dus gesloten zijn aangezien het niet verplicht is om op zondag op in te gaan. Sterker hele gemeente Utrecht. Geselecteerd. Datum. Top. In gemeente. Top. Twee van vijf. Nou, dus. Vijf van vijf streepjes. Terug. Terugknop. Kan ik eens een andere Utrecht dag pakken. 7. Terug. Terugknop. Terug Hier even terug. Zoek op zondag op. 7 april 2013 7 april 2013 7 april 7 april. 7 april 2013 Ben ik in Drenthe Eens kijken wat daar 7 april 2013 Drecht 2013 Top zondag in Drenthe Top 10 Step in, lo Sterbens Hoeven Datum Top 1 van 5 Daar is wat minder open dan in Utrecht Ik had dat ook wel verwacht eigenlijk Ik weet niet of je die items ook 10 nog 10 op dubbel low. kunt klikken Hoppa <kwijnt> dingelo dus figuurtig dat de daten van verschillen tot 2020. Nee, Je kunt daar verder geen uh, verdere informatie meer over krijgen. Is hem dan Ga ik je terug. Terug knop. Dus tot sinds op tekst. Fusieletjes gemeente tot 2 van verf. Nou, je kunt het uit ook per gemeente bekijken. Als ik dat idee Ik woon in Zeist, dus dan ga ik van onderaf. 1 van 5. pak ik de datumtab en daar veeg ik één naar links. Als je dan een lijst in komt, kom je aan de onderkant die lijst binnen. Zutphen. Zutphen. Zutphen. Zutphen. Zutphen. Zutphen. Zutphen. Zetphen. Zetphen. Dat is vast veel korter dan vanaf Alfa aan de Rijn. Terug. Terug knop. En ik veeg hier naar rechts. Zest. Centrum van 12.00 volgende kop, zondag 24 mei. Datum, Top. 1 van 5. Centrum van 12.00 tot 17.00. Volgende koopzondag 24 maart. Hij geeft één koopzondag daar. Terug. terug. Centrum van 12.00. Waarom top hij daar niet een lijstje geeft, weet ik niet. Tja. dan ja, moet altijd wat te zeuren blijven. De we pakken de volgende. in de, de buurt. Wat vinden we daar allemaal? 15.50. Zoek in de buurt. Komt text. Knop. Ja, ten, top. 1 van 5. Vernieuw. Knop. Nou, laat ik hem Zien. nog maar eens vernieuwen. Hij geeft nog niks in de lijst. Of misschien dat mijn GPS hier binnen zo slecht is dat hij zoiets heeft. Van, ja, dat kan variëren van Pieter buren tot. Uh... Soest, afstand, 6 kilometer. Oké, okay, in zoek zijn uh, koopzondagen. 6, afstand, 6 kilometer geschatte afstand 8 kilometer. Nou, laat ik maar eens, eens kijken. dat lijkt. Uh, redelijk dichtbij. Zoet, terug, zoet. Bouwnetten, industrieteren, volgende kop zondag 17 maart. Meubelblosje, Armes Fortsenstraat, regelweg in Bixstraat, volgende kop zondag geen papier. Tuincentra, Wollensteinweg en die volgende kop zondag geen papier. Winkelcentra, volgende kop zondag geen papier. Datum, Dus er zijn ook nog verschillende koopzondagen binnen. Eén plaatsen. Uh, ik ben nooit te oud om te leren. En ook niet van dit soort apps. Dat maakt de app alleen maar meer waardevol wat mij betreft. Dus dat is de in de buurt tab. Daar krijg je dus een lijstje van winkel, uh, plaatsen die geografisch gezien vanuit het punt waar je bent in de buurt zijn. Nou, dat... Teregknop. de Dolde doet schijnbaar niet aan koopzondagen. Zoek in de buurt. Koop Of die conformeert zich aan Zeist. Verlucht. De koopavond een tap. Ja, het houdt niet op hier. op Nou, daar heb ik een tabelindex naast zitten, dus laten we die maar dubbel dik en vasthouden. houden. zij. Zet. Naar, naar zij. Zo'n stad, zo'n op 7 stad, ze, zeist, kop haar vond op vrijdag, attentie, zeist, kop haar vond op vrijdag. Winkels zijn geopend van 18, t 21:00 uur. 21, kop haar vond op vrijdag. Oké, okay, knop. Waarom hij dat nou in een bokje met een oké okay knop doet en de rest gewoon in een lijstje zet, ik heb echt geen idee. Je zou verwachten dat hij dat op dezelfde manier consistent door de hele app doet. Oké, okay, knop, Jij met je oké okay, kun je hebben. Okay. Geselecteerd. Batterij 93, in plaats. Toptekst. Dus ik uh, vind dit een leuke app. Waar uh, gegevens in staan die ik regelmatig anders zou vergeten. Waar je even snel per. hetzij plaats, hetzij plaats waar je heen gaat. kunt kijken wanneer de koopavond is. En ook in de buurt waar je bent. Ik geef de mic vrij voor commentaar en vragen. Ja, Dirk met Bruno. Wat ik me even afvroeg is van hoe betrouwbaar is zoiets? Wie was graag dit te vullen en hoe vol zit het? Net als met die afval-app, dat bleek ook nog wel heel veel. Dan heb je er bovendien nog weer twee. Dus dat is dan ook weer een idioot soort vorm van concurrentie. Maar bij dit heb je er natuurlijk één en dan is het even de vraag van in hoeverre klopt het ook? Mist die niks? Ik denk dat dit wel ergens centraal opgeslagen staat. Dus dat hij dat wel gewoon daar vandaan kan halen. Uh, er zijn heel veel overheidssites die een deel hebben wat ze public data noemen. En daar mogen apps gebruik van maken. Dus ik, ik, uh, als ik naar het lijstje van plaatsen kijk wat hierbij zit. Uh, dat zijn er nogal wat. Ik zal er even bij pakken. 25% Dat is.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 dus er zijn er in ieder geval, ik ben nu pas bij borstelen. Enzovoort. Dus hier staan wel een hele berg gemeentes staan hierin. Dus uh, voor mijn idee is dit redelijk uh, compleet en er vallen natuurlijk ook heel veel durpjes binnen andere gemeenten, zoals ten Dolde binnen Zeist Dus ik denk dat je hier een, uh, een aardig overzicht hebt. En ja, wat is het waarheidsgehalte hiervan? Ja, ik heb de neiging om dit wel te vertrouwen. Nou, ik twijfel niet zozeer aan het waarheidsgehalte, M meer of mogelijkerwijs, net als met die afval app, aan het volledigheidsgehalte. Maar... Het is per gemeente, en dat klopt ook wel, want dit soort regelingen is per gemeente. Gemeenteraden moeten beslissen over uh, koopzondagen en dat soort dingen. Dus logisch dat Tendolder er niet als aparte plaatsen uh, in staat. Want die, uh, ja, die uh, doet waarschijnlijk mee aan Zeiss. Tenzij er natuurlijk in Ten speciale winkels open zijn. Maar misschien doet Tendolder dus wel helemaal niet mee. Dat zou ook nog wel kunnen. Ik weet ook niet precies hoe dat dan weer per uh, subplaats uh, bedacht is. Nou ja, hoe dan ook... Uh, Um, het, is, het is een leuk appje, inderdaad. Ik denk dat die soort plaatsen meehobbelen met uh, de gemeente waar ze bij horen. Tenminste, als het echt een gemeente is, zoals hier in uh, de Dolder aan Zeist. Nog andere vragen? Nou, nog eventjes dan over Zeist. Ik hoorde hem daar zeggen dat je uh, Zeist in het centrum uh, de zondag uh, de uh, winkels open waren. Dus dat betekent waarschijnlijk dat het alleen in het centrum van Zeist is en niet in de omliggende plaatsen. Ja, dat, uh, dat denk ik. Ik heb hier in Den ook nog nooit een koopzondag gezien trouwens hoor. Dat, is, dat zal wel voorbehouden zijn aan grotere plaatsen. Nou, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het ook een beetje, ja wat ze ook al schreven ergens. Het is niet verplicht om mee te doen een koopzondagen. En Den Dolder is toch een redelijk behoudende gemeente. Of behoudende plaats volgens mij. Met behoudende lieden en behoudende salarissen. Dus die gaan niet voor een prikje op een zondagboodschap doen. Uh, die sturen hun menu wel op maandag, denk ik. Oké, okay, de volgende. De Mediamarkt-app. Mediamarkt. Uh, vond, die vond ik geloof ik iets lastiger dan de Bol-apps. Ik had zoiets van, ik kan geen vier uh, Bol-zoek-apps hebben. Dat is nu uh, nonsens. Dus hebben we de Mediamarkt-app. Is nu ook een winkel waar je verschrikkelijk veel kunt kopen. En waar je ieder geval via... De site waarschijnlijk erg lastig kunt kopen. Hij, euh, ik heb er wel eens gekeken. Toen was hij behoorlijk flashy en met fles en gedoe. en euh, Dan heb ik al gegeten en gedronken. Kleiner dan. De, de populairste producten. Top niveau 3. Nou, ik ga eens kijken de populairste producten. Koppeling. Begin van de lijst. Koppeling. En dat is Groot Feest. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Dus ze willen ons niet geraden wat de populairste producten zijn. Dat stukje is gewoon niet toegankelijk. E in op de dat heb ik niet gedaan. Je kunt je Geselecteerd op, op de nieuwsbrief abonneren. Nou, dan gaan we bij producten kijken. hebben we een winkelmandje. We. Een winkelmandje. O, dat soort meer tabs vind ik altijd intrigerend. Dingen als meer en instellingen wil ik altijd weten. Dus ga ik te kijken. U bent niet ingelogd. Schakel knop. Het nieuwslief. Contact. Algemene voorwaarden. Juridische gegeven. Al, dat producten. Ik zal dat account. even dubbel klikken wat ze daarvan maken. Op inloggen. Opnievoor e-mailadres. Wachtwoord. Beveiligd. Laat mij aangemeld blijven. Dan juist je niet Wachtwoord vergeten. Aanmelden. Koppeling. Knop. Alle velden zijn verplicht. Kijk, gewoon geen sterretjes. Gewoon alle velden zijn verplicht. Alle persoonlijke gegevens worden met SSL-probering beschermd. Registeren. Koppeling. O. top Een van vijf. 2 van Schrijven. Nou, dus daar kun je ook een account aan maken. En ik neem aan dat je om te betalen een account aan moet maken zelfs. En dat je daar dus ook gegevens in moet vullen als je dingen verstuurd wil hebben. Ik ga naar producten, dat is toch wel de. Leukste. Ze dus hebben we wat rare. Even kijken we hoe die ook alweer. exact heet, Button Search Head. Ja, dat is altijd een beetje rader wat ze technische namen, technische namen, ze die knoppen geven. En dat maakt het toch niet duidelijker op. Deze katten voor Himmel en L1, afbeelding. Daar is een afbeelding die ze vergeten zijn een alt tekst mee te geven. Beeld en geluid, koppeling, computer, koppel, foto en video, telecom, navigatie en karlhaalvang, witgoedverijster, witgoedinbouw, koppeling. Nou, ja, dat zijn wat rubrieken. Naar, computer, beeld en geluid. Maar ze computer, be beeld en geluid, beeld en geluid, geluid, geluid, geluid kijken. Koppeling. Tegorie O Afbeelding. Televisie. Koppeling. Om cinema. Koppeling. weer een DVD-spelen. Koppeling. Draagbare audio. Koppeling. Draagbare audio. Laat Deze. maar eens even kijken. Draagbare audio, koppeling. Batterijen 34. Koppeling. BTN BKL. BTN Zartsveel. Koppeling. Beeld en geluid. Draagbare audio. Kop niveau 2 mp 3 mp 4 spelers, 91. potokkings, 106. Koppeling, hoesjes en tasjes, 26. potokkings, 106. Hoppeling. Nou, laten we eens kijken wat ze daar hebben. potokkings, 106. Filter. Ik ga nu bovenin 3. kijken. Beeld, beeld en Een potokkings. filter. Prijs, koppeling. Merk, koppeling. Monster. Kopniveau. AD, Claritimot. Onesilver, 1, 2, 9, 2, 2 1. Kopniveau 4. 711.71 afbeelding. Philips, op niveau 3. aw 9000 netwerk audio spelen. Op niveau 4. 549.99 afbeelding. Met het Philips video A9 luidsprekersysteem beluistert u, steken. En als niveau 3. Nou, er komt een heel lijstje van dat soort dingen. Ik denk dat ik hier gewoon Met kan in dubbel tikken. Met het Philips Fideo aan even luidsprekersysteem beluistert u, steken. Duits laten bezorgen, direct leverbaar. Draagbare audio. Dus bij is Dus op Philips. Kopniveau 3. AW 9000 netwerk audio speler, Kopniveau 4. Duits laten bezorgen, direct leverbaar. Ja, die, bestel nu een haal op in de winkel. Geen verzendkosten. Ja, voeg toe aan winkelwagen. Koppeling. Wensenlijst. Koppeling. Aanbevelen. Koppeling. Details. Koppeling in pagina. Begin accessoires. Koppeling. Beoordeling. Koppeling. 1. Philips Video A9, beluister al uw muziek draadloos en in half tot niveau 3. Met het Philips Video A9 luidsprekersysteem beluistert u al uw muziek draadloos en in half al. muziek vanaf uw Apple of Android apparaat en geniet van krachtig geluid in elke hoek van uw kamer. Dat is te danken aan het doordachte ontwerp met 6 schuin geplaatste hoogwaardige drivers en de houten klankkast welke afgewerkt is met een laag aluminium. Hierdoor ziet het Philips Video A9 luidsprekersysteem er even goed uit als dat het klinkt. Behalve het streamen van audio vanaf uw Apple of van apparaat ...is het Fidelio A9-systeem ook voorzien van digitale en analoge ingangen... ...voor het aansluiten van bijvoorbeeld een tv, blu-ray-speler... een console of andere mediaspeler. Met de Philips Fidelio A9 behoort ook luisteren naar internetradio... ...of het gebruiken van online muziekdiensten tot de mogelijkheden. Nou, volgens mij krijg ik hier al meer uh, informatie... ...dan ik van de gemiddelde... ...mediamarkt zou krijgen... Technische eigenschappen. Begin van tabel. Type. Netwerk, radio spelen. In gebruik bureau spelen. En nog een aantal. Nee. ...dingetjes... Ja. Aantal uitsprekers. ...twee... Zingen. Internetradio. Ja. Dat ontvangst. Nee. Uitvoering. Internetverbinding. Ja. WiFi-interface. IERE -e 802.11B WiFi. E IERE 802.11G. En dat zijn wat specificaties die eronder staan. <coughs> Als je het ding bestelt, even kijken waar die. Even een heel stuk terug gaat. Voeg toe winkelwagen. Dood. Die door dubbel tikken. Voeg toe aan winkelwagen. Voeg toe aan winkelwagen. Koppeling. Het artikel is in uw winkelmandje geplaatst. Op niveau 2. Philips. Op niveau 3. Alweer 9000 netwerk aan. Tap Geselecteerd. Producten. Winkelmandje. 1 onderdeel. Tap. Nou, hij zegt winkelmandje. 1 onderdeel. Tap. Laten we dames even gaan kijken dan. Geselecteerd. Winkelmandje, 1 Winkelmandje, kop. Winkelmandje, kopniveau 2. Verder winkelen, koppeling, verwijderen. Kopniveau, Philips, kopniveau 3. AW9000 netwerk audio. Zo'n ding staat Philips. erin. Aantal, koppelteken. 1, T plus. Totaalbedrag, kopniveau 549 euro en 99 cent. Toevoegen aan wensenlijst. Totale verzendkosten. 0 euro. Inclusief BTW 1,95 euro en 45 cent. Au, die staat apart. Totaal. 549 euro en 99 Nou, nee, toch niet. Naar kassen. Koppeling. Verderwinkelen. Koppeling. Alle persoonlijke gegevens worden met SSL-probering beschermd. Als je naar kassen gaat, kun je daar ook weer gaan betalen. En moet je gegevens invullen. Ik ga naar verder winkelen. En ik ga hier terug. Themobiel NL met btn btn audio. Dus op btn btn btn BTN van BTN BTN televisie En ben ik weer op het hoofdscherm. de wensenlijst, dat is een soort euh, favoriete favorietenlijst van dingen die je uh, makkelijk weer kunt terugvinden. 16 Nou, dit was wat mij betreft de 3, 4, 6, 1, 9, 1. Mediamarkt app. Ook de Mediamarkt is weer een winkel die verschrikkelijk veel producten heeft. En waar ik uh, zeker de voorkeur geef aan een app boven de site. En waar je volgens mij gewoon prima dingen kunt kopen. En ja, je kunt ze weliswaar niet zien of in je handen houden. Dat is uh, wel een nadeel. Maar als je één keer weet wat je hebben wil... Kijk, als ik een, een, een hoesje voor iPhone 4 bestel, ja, als dat bij de mediamarkt het goedkoopst is, nou ja, top, dan haal ik het daar. En zo'n Philips ding waar we het net over hadden, dat audioverhaal, ja, dat is wel iets waar je een keer naar wil kijken. Maar dan kun je wel van tevoren selecteren waar je naar wil kijken en dat kun je gewoon zelf lekker thuis doen. En dan hoef je niet naar de mediamarkt te gaan vragen van meneer, wat voor audiosets hebt u allemaal? Zeker omdat er ook technische specificaties bij staan. ...vind ik dat je een vrij behoorlijk beeld kunt vormen van iets wat je zou willen gaan kopen. Ik geef de mic vrij voor vragen en opmerkingen. Nou, er zitten nog steeds 17 man in de chat. Dat is wel uh, behoorlijk wat. Even kijken. Dan hadden we nog één appje. En dacht ik... Voor de BurgerConnect-app... Dat zou een manier moeten zijn om uh, een onveilige situatie die je ziet of uh, iets waar je wat over te melden hebt, soepel en snel bij je gemeente te doen belanden. Welkom in gemeentezijst. Melding, context. Het is mooi, welkom in gemeentezijst. Hij snapt het ook nog. Als ik het beginscherm bekijk, dan heb ik hier een. Melding, context. Uh, zit ik op het meldingen tabblad. En ik heb hier meldstap, meldingen, meldingen. Nou ja, dat vind ik dan weer niet zo duidelijk om dat op die manier te doen. In de meldstap kan ik iets melden. En in de meldingen tab staat het, uh, mijn meldingen die, die ik dus eerder gemeld heb. Een vraag. Nieuws, top, 4 van 5. nieuws. Waarbij je naast nieuws ook... Uh, Bestemmingsplan dingen kunnen bekijken en aanvragen voor verbouwingen en zo. Dat is wel leuk, want dat is vaak erg lastig te vinden op uh, gemeentelijke sites. We hebben een meertrap, uiteraard eerst daarin. 5. Dan ben ik even benieuwd wat die wijzigknop hier te wijzigen heeft. Configureer, context, verhaal, knop, meld, top, meldingen, top, slimmer, vraag, top, nieuws, top, overburgerconnect, top, over abnormaal, over, over excellence, disclaimer, top. Oké, okay, dan kun je. Uh, je hebt ruimte voor vier tapjes onderin, als zouden dus ze te klein worden voor mensen die kunnen lezen, voor gewone mensen zou ik maar zeggen. En je kunt bepalen welke tabs je hier onderin wil hebben staan. Dus hier kun je die tapjes op neer slepen en naar beneden trekken. Nou, dat kan wel eens nuttig zijn, maar ik vind het voor deze niet zo nuttig eigenlijk. Meld, tap, slinger, greep, knop. Greep, en ik ga naar de meldingtap. Vest, knop, meld, tap, 1 van 5. Geselecteerd, meld, tap, 1 van 5. Oké, okay, hoe doen we de melding? Ik ga die melding even deze, doorkijken. Top, 2 van 5, categorie, nou. vres, knop. Volgende, kn melding, volgende, knop. Ik heb een volgende knop, uh, die staat rechtsbovenin. Ik ga naar rechts vegen. Categorie, rechts knop. Categorie, rechts knop. Locatie, rechts knop. Foto, rechts knop. Reactie, rechts knop. Wel wilt u een melding doen? Kies een categorie, knop. Welkom in gemeente 6. Geselecteerd. Wel. Nou, dat is alles. Wat ze hier nu willen is dat ik eerst een categorie kies en dan vervolgens op volgende. Klik. En misschien maak ik ook wel direct op volgende klikken. Als dat niet mag zou het zieker zijn geweest als ze dat ding grijs maken. Ik zal even kijken wat hij doet als Tegende, ik direct op volgende doe. Zonder categorie. Tegende, terus, oh ik mag daar ook meteen een omschrijving in typen. Maar ik wil, Tegende, terus, wil een categorie. Dus ga ik Koptext. dat scherm terug. Knop. Kies een categorie. Kies een categorie. Grijs. Welkom in te zijn. Kies een Afval in vervuiling. 1 van 12. Kiezen onderdeel. Aanpasbaar. Dit zijn weer van die kiezen onderdeel aanpasbaar. Dat zijn van die knoppen En die hebben een een greetknopje links zitten. En het en ding zelf kun je gewoon met één vinger Stel. naar boven schuiven. Hier, die ja, 12 van 12. Nou, laat ik maar zo'n een verloren voorwerp kiezen. Ik ga naar gereed. Waarover wilt u een melding doen? De categorie vries. Knop omschrijving vries. Knop locatie foto reactie. Waarover wilt u een melding doen? Kiezen categorie knop. Welkom in gemeente Oh, Nu kan ik volgende pakken. Hoppa. a. omschrijving. Meldings. Heb ik nog steeds die uh, terugknop naar melding. Omschrijving, officieel, categorie, grijs, omschrijving, grijs, lokaat, foto, reactie. U kunt hier uw melding eventueel toelichten. En tekstveld, bewijfbaar, tekenmodus. Heb ik hier een tekstveldje wat ik meteen, meteen kan gaan intypen. Uh, ik maak daar even gewoon van test. Voor. Dirk. Onderkant van document, Volgende ik heb een volgende. Locatie. Omschrijd. Categorie. Vrijs. Dan krijg ik de locatie die hij automatisch pakt. En daar zit een... Veselecteerd. Ding op. Juridische informatie. Verslepen om te verplaatsen. Hij zegt al verslepen om te verplaatsen, maar je kunt niet zien waar je hem heen verplaatst. Dus ik ga er even vanuit dat hij mijn huidige gps-positie neemt. Geen en weten zegt Reactie. Vrijs. Foto, vrees. Knop, dus knop. Kies ik gewoon volgende voor locatie. Foto, locatie. Terugknop, foto, overslaan, knop. Ik neem geen foto mee, dus die sla ik over. Reactie, foto, terug, reactie, volgende. Categorie, vrees, omschrijving. Vrees, locatie. Foto, vrees, reactie, vrees, anonieme melding. Anonieme melding, schakelknop, uit. Voornamelijk. En ik krijg hier gegevens die ik in kan vullen. Textveld, voorvoegsel, tekstveld, geboortedatum, tekstveld, postcode, tekstveld, huisnummer, tekstveld, huisletter, tekstveld, huisniet-toevoeging, tekstveld, huisletter. Wat is een huisletter in vredesnaam? Textveld, huisniet-toevoeging. En nog een toevoeging? Textveld, straatnaam, tekstveld, woonplaats, tekstveld, telefoonnummer, tekstveld, e-mail, tekstveld, geselecteerd, meld, tab. Dus dan kan ik alles invullen en kan voor volgende kiezen. En dan neem ik aan dat de melding deur uitgaat en dat hij bij de gemeente 6 terechtkomt. Volgende knop. Even hoor, u heeft de postcode verkeerd ingevuld. 111. Voei, foei, foe, foei. U heeft de postcode. Oké, okay. knop. Nou, je moet dus daar wel het een en ander gegevens invullen wat ik nu niet ga doen. Maar daarmee kun je dus zo'n melding. ...ja, als je dat een aantal keren gedaan hebt... ...redelijk soepel bij de gemeente doen belanden. En ik weet niet in hoeverre gemeentes daar al heel veel mee werken... ...maar dat zou me eigenlijk... ...stil, stil jongens. Nou, wat ik ook aanraken het praat. Het zou wel heel erg goed zijn dat we op die manier gewoon meldingen kunnen doen. En uh, iedere gemeente moet een digitaal loket hebben. De toegankelijkheid van gemeentesites is... Uh, ja, over op zijn best gezegd heel erg slecht. En op zijn slechts gezegd mag ik dat hier niet uitleggen. Uh, dat is nog erger dan slecht eigenlijk. Er zijn best een aantal gemeentes die het heel erg goed doen. Maar het zal dus in heel veel gemeentes moeite kosten om dit soort meldingen op de site bij de gemeente te krijgen. En hier kan het allemaal, vind ik, vrij soepel. Ik geef de mic vrij voor commentaar en vragen. Een keer uh, de naam, derk, want die heb ik niet helemaal meegekregen. Uh, Burgernet, ja. Er zijn, zijn meer van dat soort apps. Uh, die ook over veiligheid en zo gaan. Maar uh, dit was Burgermelding. Nou ja, zeg maar een keer. Uh, Burgerconnect heet die, geloof ik. K even kijken hoor. Ja, en dat schrijf je. denk ik in twee woorden. Nee, aan elkaar. Met een hoofdletter B van Burger en een hoofdletter C van Connect. Heb jij enig idee, Ruud, of gemeentes hier echt wat mee doen? Of op wil de gemeente als zij zich hiervan uh, uh, bewust is dat ze dit plotseling kan overkomen? Of gaan die meldingen gewoon naar info.cijfst.nl? Geen idee. Nou ja, uh, veel contact met Sijes heb ik niet. Ik zal het hier in Soest dus even uh, neerleggen, want het is op zich wel uh, interessant. En wat je zegt, uh, vat het hier in Soest mee met de website. Dat is nog een van de betere, denk ik. Maar er zijn natuurlijk gemeenten, dat is echt bagger. En dan is dit een aardige manier om uh, toch uh, de zaak uh, gemeld te krijgen. Overigens is het vaak ook wel zo dat die gemeenten een, een speciaal telefoonnummer hebben van... Uh, hoe heet dat hier? Uh, Meldpunt woonomgeving. En dan kan je dus zeggen: Van uh, ja, meneer, mijn, uh, voor, mijn een, uh, voor mijn huis ligt een tegel los, kunnen we die even vastleggen? En dan komt de een gemeenteopzichter en die gaat dat persoonlijk doen. Dus wat dat betreft, dat werkt wel, maar dit is natuurlijk een stuk uh, simpeler, ja. Het is wel leuk. Ja, ik geloof inderdaad dat Toest een mooie site heeft. Ik ben uh, van de week met iemand bezig geweest op de zaal, met, met een kursist op de site van Arnhem. Nou, dat was echt, echt, echt verschrikkelijk. Uh, afvalwijzers waren niet te vinden. Uh, er is overigens nog een gemeente-app. Die heet gewoon Gemeente, geloof ik. En die hebben we ook wel eens in het vragenuur gehad. Daar kun je gewoon redelijk snel gegevens opzoeken van gemeentes. Dat dus telefoonnummer van, van uh, het gemeentehuis of van een provinciehuis. Of van de brandweer of weet ik van wat. Politieke partijen stonden er ook vaak bij. Dus er gaan wel meer van dit soort uh, appjes komen om... Ja, vind ik het leven wel makkelijker te maken. Nog andere vragen? Gemeentegids, heb je ook die is goed toegankelijk? Ja, klopt. Dat is ook een uh, mooi appje. Deze zijn voor wie echt geïnteresseerd is in, laten we zeggen, het openbaar bestuur. Uh, je hebt uh, een blad, een Binnenlands Bestuur. Uh, dat is een gezaghebbend blad in die kringen. Die hebben uh, ook een, uh, een app BB. En die is... De laatste tijd, sinds de laatste update, is hij uh, goed toegankelijk met voice over. Ik heb er veel meer van. En kun je daar allerlei mensen en organisaties in opzoeken binnen de overheid? Of kun je um, daar besluiten? Oh ja, dat wilde ik. Wacht even, ik pak nog heel even de man ik had hem alweer aanstaan. Nee, het is, het is eigenlijk gewoon een, uh, een, een nieuwsding. Dus allerlei uh, zaken die in uh, gemeente X, Y, Z enzovoort spelen, die, uh, die tref je daar aan. Dus als, uh, ja, als, je, als mensen dat interesseert, als ze politiek geïnteresseerd zijn of wat dan ook, dan kun je leuke dingen vinden. Oké, okay, leuk. Wat ik nog even wilde laten zien bij Burger Connect. Burger Connect. Nee. Oh. is op het tabblad bezig kom kom geselecteerd melding vraag tab nieuws tab 4 vraag tab 3 van 5 dat zijn mijn vragen geloof ik daar staat niks in want ik heb nog niks gevraagd even kijken hoor gemeten 6 voornamen tekstveld voorvolsel tekst verbotennaam tekstveld nou, oh, dat staat hier. Op tekst. Versturen. Knop. Nou is die vraag al wel ingepost, maar die is nog niet verstuurd. Top Bij het nieuws. Geselecteerd. Nieuws. Top. van 5. top. 5 van 5. Heb ik weergewijst. Bekendmakingen. Knop. Geselecteerd. Nieuws. Knop. Nieuwsknop. Bekendmaking altijd rondzijst. De wandelen van de raadzaal zijn geplaatst. Daarboven komt nog een laat twee uur geleden. Het de het rond De vorst dreigt weer in te vallen. Daarom werken we zaterdag 9 maart nog, twee uur geleden. Wilt u een product of dienst aanvragen? Vergeet dan niet eerst een afspraak te maken op H.T. Vandaag om 9.1. Nou, dat is dus... Nieuws. Uh, het nieuws in Zijst. Bekendmakingen. Maar deze is leuker nog, die bekendmakingen. Twee van twee. 12 maart rond de tafel commissie ruimte en bestuur. Gemeenteraad Zijst. Woensdag. Ontvangen omgevingsvergunning, naam van kattenbot 11, 3703 DBL, 6 kappen, woensdag. Nou, als jij niet wil dat die bomen gekapt worden omdat je ernaast woont, kun je dat dubbel tikken. Ontvangen omgevingsvergunning, ontvangen, omgeving, ontvangen omgevingsvergunning, naam van kattenbot 10, woensdag, kop niet, ontvangen omgevings, lees meer, koppeling, meld, top, 1 van Inval... melding, lees meer. Dan dan heb je een lees meer en dan ga je naar de site toe waar je dus gewoon echt de aanvraag voor die vergunning kunt bekijken. En dat ook eventueel bezwaar kunt maken volgens mij. Dus je kunt al dit soort aanvragen kun je ook in je eigen gemeente bekijken. En ja, dat kan belangrijk zijn als je gewoon inderdaad geïnteresseerd bent in wat er in je buurt gebeurt. Uh, bijvoorbeeld hier in Den Dolder wilde men uh, een hele grote wijk erbij gaan bouwen op een stuk waar heel veel bomen voor gekapt zouden moeten worden. En daar hebben ze uiteindelijk wel de bestemmings aan, bestemmingsplannen voor tegengehouden. Dan wil ik niet zeggen dat ze dat via deze app hebben gedaan, maar je kunt het wel volgen via dit soort apps. En dat zal je op de site niet meevallen om daar de vergunningsaanvragen terug te vinden. Oké, okay, nog verdere vragen en anders gaan we door met het laatste wat een ieder nog ter tafel te brengen heeft. Maik is vrij. Dat van die vergunning, vergu, vergunningen die je het net noemde, Dirk, staat dat ook op BurgerConnet? Dat was ik even kwijt. Ja, Giel, dat is ook op Brugge Connect. Die staat in het. Niet in het Vragentabblad, maar in het. In het tabblad En dan heb je bovenin twee knoppen: een Nieuws en een. Berichtgeving, geloof ik. Even kijken hoor. Nee. Even kijken hoor. Bekendmaking. Dus dat ja, zal bij jou ook moeten werken als je die app downloadt, zal die op uh, GPS uitzoeken waar je zit. En dan kan die dus de goede lijst aan van bekendmakingen daar voor jou neerzetten. Klinkt goed. Daar riep iemand wat geloof ik, ik verstond het niet. Dat was Frits, die zei, klinkt goed. Ik dacht dat jij Giel was. sorry. Oké okay, Frits, dat is hartstikke mooi. Oké, okay, als er verder hier geen vragen over zijn, dan uh, een iedere wat te melden heeft en dan kan uh, Alwien nog even wat melden als ze wil over de app die ze gevonden heeft en ook zeker even hoe je een ding spelt. Ja, dat zal ik doen. Ik moet even kijken of ik ook de mic kan vastzetten en ik hoop dat jullie het kunnen horen, want ik heb er nooit zoiets gedaan en uh, uh, ik weet het niet of jullie het goed kunnen horen, maar dan hoor ik het wel. Het mic vast kan... Ah, ik geloof het wel. Uh, een ding heet ring, credible Ring, ring, ring. Gewoon ring. En dan... Verder. Dat ik het goed doe. Uh, ja. Hier ging ergens iets mis. Ik moest even een clear geven. Alwin, je kunt erbij. Oké, okay, daar gaat schijnbaar iets niet zoals het gaan moet. Is er iemand anders die wat te melden heeft over uh, leuke apps of... ...andere dingen die je gevonden hebt? Nou, ik heb een vraag. Dat gaat over dat Braille-list. Um, wie heeft daar uh, al naar gekeken? En is dat beter dan die andere dingen? In elk geval een stuk beter is dat die helemaal gratis is. En voor de rest werkt die waarschijnlijk ongeveer gelijk. Maar ik weet het nog niet. Wie weet dat? Was dat niet die app waar iemand over schreef... ...in VOA dat je, de punt, dat je het teken punt voor punt moest induwen? Ja, ehm... Um... Ik heb hem uitgeprobeerd. Hij is namelijk geupdate en uh, het is nu juist zo dat je niet meer, ja, je moet wel het teken, uh, je hoeft niet meer het teken punt voor punt in te voeren. Je kunt nu ook net als bij uh, Braille Touch heet hij geloof ik, uh, tegelijk met je vingers de benodigde nodige punten van de cel intikken en dan krijg je de letter. Dus dat is een hele verandering. Je kunt ook nog steeds zoals vroeger uh, puntje voor puntje intikken en dan op een, per letter op een bevestigingsknopje drukken. Nou, dat is wat omslachtig, hoewel dat ook nog wel meevalt hoor. Maar je kunt nu ook met wat oefening uh, meteen de hele letter maken, de hele combinatie. Dus jij vindt het wel soepel en lekker werk, uh, Ruud? Ik vind het wel, ik vind het wel goed. Uh, ik heb die Braille Touch wel geprobeerd, dat wil zeggen de gratis versie. Ja, dat vond ik ook wel aardig. Maar deze is toch wat, ja, ik zou eerlijk vertellen dat ik nog wel steeds letter voor letter in vul. Dat is niet zo snel, maar wel zo tref, zeker. Maar ik ben er wel enthousiast over, ja. ja. Als je puntje voor puntje invoert, zal ik, maar, zal ik het maar noemen. Is het dan toch niet zo dat je uiteindelijk sneller uit de voeten kunt met het normale toetsenbord? Dan kan ik kan me bijna niet voorstellen dat dit, dat dit sneller gaat. Je, je, het gaat niet sneller, maar je krijgt toch meer handigheid in dan je aanvankelijk zou denken. En het is wel wel trefzekerder. Ik heb soms met het gewone toetsenbordje wel eens het idee dat ik uh, ja, meer aan het corrigeren en aan het deleten ben dan dat het opschiet. En met dit ding laat het dan maar langzaam gaan, maar het gaat wel trefzeker. Dat vind ik dan een voordeeltje. Ja, er schijnt ook ergens een handleiding te bestaan, of die uh, kun je uh, pas zien als je de app eenmaal hebt. Want op de site heb ik gekeken wat er uh, van, van die braille is en daar uh, kan ik uh, geen handleiding vinden. Ik zou dat toch altijd wel graag eerst eens even willen zien. Ja, het grote voordeel als ik het goed begrijp is dat deze in ieder geval gratis is. Dus uh, iedereen kan hem dan uh, natuurlijk zonder enig risico, uh, uh, hoe noem je dat, uh, proberen. Ja en Astrid, die gebruikswijze is er wel op de site hoor. Uh, daar heb ik hem namelijk ook gevonden, heel uitgebreid. Dus misschien moet je nog eens verder zoeken, anders wil ik ook wel kijken voor je. Maar um, ook iets ander leuks van die app is dat je je, je eigen uh, uh, uh, kortschrift kan bedenken. Jij kan dus dingen invoeren, verkortingen van woorden die je vaak gebruikt. Er zijn er ook al een aantal standaard en dan kan je dus zelf ook weer wijzigen en aanvullen. Dat is ook leuk. Ja, die standaard is waarschijnlijk, zijn waarschijnlijk Engelse verkortingen of, of niet. En ik zou ontzettend fijn vinden als ik een link zou kunnen krijgen naar die handleiding. Want ik heb hem niet gevonden. Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb hem toch niet gevonden. Nou, die wil ik wel voor je opzoeken. Die vind ik wel weer terug hoor. En, oh ja, die standaard is dan inderdaad Amerikaans. En sommige tekens zijn dat ook wel. Zoals het hoofdletterteken is alleen puntje 6, om maar eens wat te noemen. Er zijn er wel meer dingetjes. Ja, het is... Uh, maar ik vind het al met al toch wel heel aardig, heb je. Nou, als je het zou willen doen, graag. En ik denk dat ik hem maar eens ga halen dan. Ik heb uh, wel de Engelse, uh, tenminste de Engelse handleiding gevonden. Ik weet niet, uh, is dat handig? Of uh, wil je een ne Nee, een Nederlandse handleiding zal er wel niet zijn. Ik zit niet met een Engelse handleiding. Dat vind ik prima. Die wil ik graag, zou ik graag willen hebben. Ik denk dat Rutte je ook bedoelt. Ja, die vind je op www.braist.info.nl Slash visual impaired .html. Uh, Eens even kijken of ik hem in de chat kan gooien. Mens, laat hem in de chat voor je zetten zelfs. Dat is prachtig. Ja, ik, ik begrijp ik niet waarom sommige braille apps uh, zoveel geld moeten kosten hoor. Dat is eigenlijk, vind ik wel een beetje flauwekul als anderen het gewoon gratis kunnen. En ik kan me dat van die anderen ook wel voorstellen dat ze zoiets hebben van nou dat is echt belachelijk. Wij gaan hem gewoon voor niks maken. Dat heb je ook met die Access Note die ik laatst wel eens een keer uh, bejubeld heb. Hier geloof ik. Uh, ja, ik vind het een geweldige app, maar die kost ook een hele hoop geld. Ik weet niet wat die inmiddels kost. Misschien wel 20 euro of zo. En dat is natuurlijk gewoon voor een, voor een alleen maar noodtaker is dat eigenlijk belachelijk. Dus ik vind het in ieder geval al heel wat dat, dat er gewoon een gratis braille app is. Maar die app uh, plain Text, volgens mij kun je daar hetzelfde mee als met Accessible en die is maar één zoveel geloof ik. Wat plaintext volgens mij niet doet, is als ik wat anders aan het doen ben, dus als ik even iets op internet zoek of ik krijg een mailtje of een, een tweet binnen waar ik even naar wil kijken en ik kom weer terug uh, in plaintext, dan staat de cursor niet meer op dezelfde plek. Dan moet de cursor volgens mij weer positioneren. Tenminste dat heb ik wel eens daar gezien dacht ik. En die access notes, dat die keuze gewoon keurig staan. Dus kun je daar meteen verder typen. Ja, dat klopt wel. Dat is inderdaad een nadeel van uh, plaintext. Ja. Maar hij is wel mooi dat hij synchroniseert met Dropbox. Dat hij alles ook in een eigen mapje zet. Zodat je ook, uh, ook verder kunt werken met dingen op een ander device. En ja, hij kost bijna niks. Ik geloof heel goedkoop. Ik weet niet meer wat hij toen gekost heeft. Maar hij is zelfs gratis. Maar dan heb je wel een balkje met advertenties onder in beeld lopen. Dat vond ik dan niet zo prettig. Maar goed, het is dus ook een, een mogelijkheid. Ja, ik ben het helemaal met je eens dat uh, voor die cursorpositie om daar zoveel geld van neer te tellen dat dat misschien wel belachelijk is. Um, maar ik schrijf heel veel op dat gekke ding. En dan vind ik het toch wel heel erg makkelijk, moet ik zeggen hoor. Of als ik even snel een notitie wil maken, ik zeg gewoon nieuwe notitie en ik kan gewoon meteen gaan typen. Hij staat keurig op het veld. Maar ook plaintext heb ik een tijd gebruikt en dat uh, is ook zeer bruikbaar. En absoluut met een goede Dropbox. Zink erin. Ja en ik had de laatste ook een, ik weet niet eens meer hoe die, noem, hoe die heette, want je hebt zoveel van die rommel, uh, die, was ook wel, die deed het ook heel aardig met, met, uh, met uh, Dropbox en die zag er ook heel uh, toegankelijk uit. Dat kan droptekst zijn, dat is ook zo'n uh, simpel tekst editor die alles in Dropbox zet. Dat is ook een mooi ding. Oké, okay, nog andere die wat spannend zijn tegengekomen. Nou, ik zie de, de chat, of hoe de, heet dat de ding, van Nens niet. Dus misschien als ze me even mailtjes zou willen sturen, of Ruud, dat, dan toch wel erg graag. En ik wilde uh, nog iets zeggen, maar dat is eigenlijk een beetje vooral voor Alwin omdat um, ik dat de enige is waarvan ik weet dat ze vegetarisch is. Um, er is een, een app, uh, heb ik bij Daniel gezien, en dat heet uh, iets van vegetarian recipes of zoiets, en dat uh, staan er meer dan 2000 recepten in. Uh, en uh, je kunt op, op van allerlei categorieën kiezen, en het, het is misschien wel aardig. Hij kost 89 cent. Ik ga hem niet halen, want ik ben gek op vlees, maar uh, voor diegenen die dat wel lekker vinden, is het misschien iets. Oh, dat kan ik me zeker voorstellen als je vegetarisch wil eten. Je kunt overigens wel lekker vegetarisch eten, maar een lapje vlees erbij vind ik ook altijd wel lekker. Um, 2000 recepten, goedendag zegt. er is nogal wat. Nou ja, vegetarisch eet, eten, als ik het zelf klaar moet maken, daar begin ik niet om. Ik kan me best voorstellen dat het ergens best lekker kan zijn, maar ik ga het niet zelf doen. <laughs> Oké, okay. ik vind het ook lekkerder met een stukje vlees. Ja, ik ben vegetariër, helaas. Sinterklaas dan maar weer. Hé, hey, um, maar ik zet hem eventjes op de website en op de Twitter. Want de uh, chat werkt inderdaad niet. Dus ik uh, zet even een link op de Twitter en op de website. Hé, hey, wat grappig. Hoor ik nu dat de chat niet werkt, daar heb ik namelijk al maanden last van in deze, uh, in deze uh, app. In, in, nee, in de app. Ik bedoel hier in, in, de, in de room, in, uh, in de Bartimaeus room. Nou, dan moeten we daar toch eens even bij TC Conference gaan vragen wat daarmee aan de hand is. Ik zal hem opschrijven en zijn mailtje sturen. Als ik dus op F8 druk, dan komt mijn cursor te staan op algemene chattekst en die blijft daar zo vast als een huis staan en dan kom ik voor met geen huis meer vanaf. Dus ik kan nergens in het invoerveld terechtkomen. Ja, en ik hoor allerlei mensen die keurig zitten te typen. Dus uh, dat is toch iets raars bij mij. Want bij, bij uh, Freedom Scientific werkt die gek genoeg wel. En uh, nou ja, uh, ik zit ineens ook even te Of ik zit eigenlijk niet ineens even te denken. Als Alwine nog in de gelegenheid is om uh, dat te demonstreren. Dan is dat natuurlijk leuk, maar ik heb hem inmiddels ook naar aanleiding van die app van de dag even opgehaald. Dus ik wilde er ook wel even iets van proberen te zeggen. Ik had het braaf gedaan, maar blijkbaar was ik eruit gevallen. Nou, geef het nog een poging, zou ik zeggen, Alvin. Dat is wel heel zielig, toch? <laughs> heb je helemaal niks meegekregen? <laughs> nee, helaas niet. Wel zielig. Je kunt met alt-l kun de mic vastzetten. En ook weer losmaken met alt-l. <laughs> dat had ik ook gedaan, maar blijkbaar heb ik hem definitief ontlokt, of zoiets dergelijks. Wil je nog een poging doen, of wil je dat even aan iemand anders overlaten? Ik zet hem even vast en dan haal ik hem los en dan kijk ik of jullie wat horen. Nou, eens even kijken of hij nu vaststaat. 1, 2, 3, 4, 5, dit is een test. Ik schakel hem weer uit. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, dit is een test. Is gelukt. Nou, probeer we het nog een keer. Rinkedible. Uh, e oh, Derek komt ook. Ik, zeg, ik dacht ineens, waarom reageert Derek niet meer, maar die is ook uh, weg. Maar hij komt net weer terug, hoor ik. Ik ben er weer. Mijn, uh... WC ging plat, dus ik heb het verhaal van Alwien zeker niet gevolgd, maar volgens mij was er ook geen verhaal. Nee, dat klopt en het voorstel van uh, Astrid was of ik dan iets erover wou zeggen en dat wilde ik op zich wel doen. Alleen uh, ik heb gezegd uh, van laat uh, Dirk dat dan maar even zeggen of we dat ook zo gaan doen of dat we toch de herkansing nog een keer aan Alwien geven. Maar uh, aan jou uh, de beslissing... De... Nee, doe jij het maar even als je wil, want er schijnt bij Alwien iets mis te gaan als de uh, microfoon lokt. Dat zoeken we dan eerst uit en dan komt Alwin de volgende keer gewoon met wat anders alweer. Die vindt altijd wel wat. Oké, okay, dan zet ik de microfoon vast. Hij zegt ploep, dus volgens mij is dat goed gegaan. Nou, ik heb hem zojuist ook even gedownload tijdens het uh, verhaal van, uh, van jou, Dirk. Ik heb wat van die apps met een half oor gehoord. Uh, Mediamarkt en al die, uh, die bestelapps, dus ik heb het allemaal wel een beetje meegekregen. Het is best een leuk appje. Alleen, ja, ik vraag me een beetje af wat het nou toevoegt, Want we hebben natuurlijk al Voidbuster en we hebben weet ik veel wat voor soorten apps. En het enige wat deze app eigenlijk doet is voor een redelijk voordelig tarief telefoongesprekken opbouwen. Je kunt er dus niet onderling mee communiceren voor zover ik dat eigenlijk doorgekregen heb. Het is een app waarbij je een account moet aanmaken op een website op basis van een telefoonnummer, je mobiele nummer. Dan krijg je vervolgens een sms'je met een viercijferige pincode om dat account te verifiëren. En dan doet hij het. Je krijgt, hij is nu gratis. Normaal kost hij 5 euro. Dus als je hem wilt proberen moet je hem in ieder geval vandaag downloaden. Oh, De naam wilde je ook even weten. Dat was, ja, dan ben ik hem zelf kwijt. Maar ga even kijken. Credible R-I-N-G-C-R-E-D-E. IBLE. b l e Ring credible dus. Uh, nou ja, de interface is heel erg simpel. Een kind kan de was doen. Zo gauw je hem op je uh, iPhone hebt gedownload als app, dan geeft hij in feite een scherpje met twee knoppen. Iets van sign in en uh, log on. Uh, iets, iets wat daarop lijkt, dat kan ik natuurlijk nu niet meer reproduceren, want ik heb inmiddels een account. Nou ja, als je geen account hebt, dan neem je dus uh, log, uh, sign in. Dan krijg je een scherm waarin je je mobiele nummer, je land, je e-mailadres en twee maal een wachtwoord moet invoeren. Doe je dat goed, dan krijg je een vervolgscherm waar je een invulveld krijgt met code. En dan moet je die weer uit dat smsje intoetsen. Dan heb je een account, dat werkt dus ook meteen, met 50 cent credit. Misschien dat als je de betaalde versie koopt dat je wat meer credit krijgt. Geen idee. Maar nu krijg je dus 50 cent credit. En daar zou je ongeveer een kwartier voor moeten kunnen bellen. Naar de meeste nummers. Volgens uh, wat ik in het schermpje las. In het welkomstbeeldje. En volgens mij is dat wel een beetje relatief. Want ik heb eventjes een halve minuut naar mezelf gebeld. En uh, dan ben ik al 6 cent kwijt. Uh, hij staat nu op. Wat je kop. Uh, sorry, dat had ik tegen mijn computer. Balance 0,44 Ik heb nog 0,44 euro cent. Uh, ik sta nu op het uh, tabblad toetsen. Je hebt vijf tabbladen onderaan het scherm. V -v Favorites. Favorites. Recent. Recent. Contact. Contact. van vijf. Call. Knop. Oh, wacht, nee. Geselecteerd. Krijpad. 4 e uh, van 5. 4 van 5. En v -v -v -v more. Geselecteerd. Nou, je hebt een settings stapje, daar kun je heel weinig instellen. Recharge, daar kun je een schermpje openen. En daar kun je Select amount to recharge. Recharge. Nou, als je 10 euro koopt, dan mag je hem, heb je hem voor 9,99 euro. Toch altijd een fantastisch voordeel natuurlijk. Recharge 15 euro. 14 euro en 99 cent. Nou ja, en dat gaat dan gewoon via, je, dat las ik in het welkomstmailtje. Dat gaat dan via het, het, het, het, het, het, het, het, het Apple account natuurlijk. Dus gewoon je Apple te goed wordt daarvoor gecrediteerd. Of je krijgt een... Uh, creditering ...als je die zou hebben ingevoerd... ...dat is in feite gewoon het systeem van de appstore. Ik heb nog eventjes een telefoongesprekje gevoerd... ...met mezelf... Uh, ...mijn gewone vaste nummer. Wat ik, allemaal, wat ik eigenlijk van al deze apps vind... ...is dat je... ...heel vaak toch een slechte verbinding hebt. Dat vind ik ook met Voidbuster. Ik bel wel eens vanuit het buitenland... ...naar, uh, naar mijn moeder of naar uh, iemand anders. En daar krijg je dus een... Uh, ik vind het slechte, ja, het, het, ik vind het toch vaak aan haperingen en storingen onderhevig. Als je dan met je gewone mobiel gaat bellen, wordt het altijd wel een stuk beter. En dat geldt volgens mij voor al dit soort apps. Maar dat kan ook aan mij liggen. Uh, je hebt dus, nou ja, die vijf tabbladen, die spreken wel min of meer voor zichzelf, denk ik. Ik denk niet dat we hem nu heel uitgebreid hoeven te beschouwen. Maar dat is ongeveer wat ik er in de hele gauwigheid van, uh, van heb meegekregen. Oké, okay, dankjewel. Dat is een uh, helder en duidelijk verhaal. Ik uh, ben het overigens met je eens dat uh, al die voipbusterachtige oplossingen behoorlijk slecht zijn. De beste die ik gevonden heb is bellen via Skype. Volgens mij dat gaat nog uh, vrij behoorlijk. Maar dan krijg je wel een wat, wat geknepen stem van. En dan bedoel ik niet uh, van Skype naar Skype zelf, maar bedoel ik van Skype naar een vast nummer. Dan moet je wel Skype krediet kopen, maar dan kun je daar wel uh, goedkoop heen bellen. Ja, een van de, uh, van de verhalen die ze ook in de App Store en bij de app uh, roepen van deze app is dat het zo'n beetje 60% goedkoper is dan Skype. Maar ja, met Voidbuster B je al gauw veel goedkoper uit. Waar ik overigens niet met de Voidbuster app bel, want die is volgens mij heel slecht. Maar de softphone, die is dan nog redelijk goed. En uh, dan betaal je bijvoorbeeld een tientje en dan mag je de eerste drie maanden sowieso uh, gratis naar allerlei vaste nummers bellen. Dus ja, ik denk niet dat die van mij heel veel toevoegt deze app. Want er zijn al honderd uh, van dit soort uh, appjes. Met even zoveel voordelige tarieven. Dan zou ik zeker de Voidbuster app wel een keer proberen. Uh, want dan log je in op de VoidBuster site. En dat gaat een stuk beter dan uh, via Softphone. Want wat ik, met, wat, wat ik aan het testen met softphone gedaan heb, vond ik het echt, echt meer dan een baggerverbinding eerlijk gezegd. Ook al gebruik ik mijn sip uh, account van Access for All, dan vond ik het nog echt heel erg slecht. En de Voidbuster app, die ja, deed dat uh, beter volgens mij. Ja, in het begin was mijn ervaring een beetje omgekeerd. Maar misschien is dat ook wel weer verbeterd. Alhoewel, ik, ja, ik heb hem natuurlijk niet meer opstaan. Dan zie je ook geen updates meer. Ik zou nog eens moeten kijken hoe snel, of hoeveel, bij welke update die Voidbuster app inmiddels is. Maar goed, ik, uh, dit was het uh, wat uh, deze app betreft dan wel een beetje, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Um, wat mij betreft zitten we op de volrepen, het is bijna vijf uur, tenzij iemand nog iets heel spannends te melden heeft, kan dat er nog in en anders dan gaan we wat mij betreft weekend vieren. Oké, okay, dan wordt het weekend en ga ik jullie allemaal heel erg bedanken voor weer een uh, wat mij betreft zeer informatief vragenuur. Uh, ik denk dat ik het de volgende vragenuur gewoon maar eens twee apps ga selecteren en geen drie of vier ofzo, zo. kijken of dat dat binnen het uur blijft. Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk en we vinden altijd al wat. Oké okay, jongens, nogmaals bedankt wat mij betreft. Fijn weekend. Vadertje Vorst en Koning Winter komen weer terug. Dus uh, geniet ervan. Geniet van de mooie kerstplaatjes die we weer krijgen. in uh, alles bereipt en besneeuwd en zo. Echt geweldig. Fijn weekend en tot de volgende week.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 Movement